10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Er moet onderzocht worden of het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte verplicht kan worden gesteld. Dat heeft burgemeester Abu Taleb van Rotterdam gezegd in nieuwsuur. Ook de mogelijkheid van verplichte quarantaine moet onderzocht worden, vindt Abu Taleb. Die ook zei te spreken namens zijn collega Halsema van Amsterdam. Volgens Abu Talib heeft de anderhalve meterregel voor veel mensen geen betekenis meer. Hij maakt zich zorgen over het komende offerfeest voor moslims, waarbij traditioneel veel mensen bij elkaar komen. Minister Grapperhaus zei eerder vanavond dat het kabinet een verslapping ziet bij het naleven van de coronamaatregelen. Een man uit Arnhem die twee jaar geleden een overvaller doodreed, hoeft van het OM geen straf te krijgen. De man was volgens justitie in grote paniek omdat er op hem werd geschoten. Bovendien had het slachtoffer hem even daarvoor thuis overvallen en daarbij ook geschoten. Daarom kan de verdachte terecht een beroep doen op noodweer, vindt het OM. Ook al reed hij nog een keer in op de overvaller toen die al bewegingsloos op de grond lag. In het zuiden van Griekenland woedt een grote bosbrand. Er zijn meer dan 70 brandweerlieden, vijf helikopters en twee Bullus vliegtuigen ingezet om de brand te bestrijden. De harde wind wakkert het vuur aan. Omwonenden zijn geëvacueerd. Volgens de brandweer zijn er vooralsnog geen gewonden en zijn er geen huizen beschadigd. In Heerenveen hebben enkele honderden mensen afscheid genomen van short trackster Lara van Ruiven. De wereldkampioene overleed eerder deze maand in een Frans ziekenhuis aan de gevolgen van een auto-immuunreactie. Bij ijsstadion Tial vormde haar ploeggenoten en andere schaatsers een erehaag toen de rouwauto arriveerde. In het stadion is in besloten kring afscheid genomen van de 27-jarige van Ruiven. De rouwauto reed daar een ereronde over de baan. Het weer. In het noorden kan nog wat lichte regen vallen. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 10. Lokaal kan er mist ontstaan. Morgen is het vrijwel overal droog en kan het 22 tot lokaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal. De vakantie staat voor de deur. En gelukkig, we mogen weer. Vakantie, vakantie, Lekker erop uit. En misschien zelfs de grens over. Een autopech.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 To yours, I hope you're having a wonderful holiday season. Merry Christmas and a Happy New Year. peaceful radio where beautiful music can always be heard please visit my website at k musiccom